Het wordt 21 graden. Morgen bewolkt en buien. Dit was het NOS Journaal.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 Een van de vetste nummers uh, die ik op een EP dit jaar heb uh, weten te scoren is No Disguise van Gangster. Helaas is uh, de samenstelling iets wat uh, gewijzigd, maar dat heeft uh, alles te maken met het eindexamenproject van Daan van Putten. Degene die dit uh, in elkaar gezet had. Uh, Gangster was inderdaad een eindexamenproject. En niet meer dan dat, tenminste, uh, dat was in deze samenstelling... Nu is hij echt op zoek naar de echte muzikanten om dit vervolg uh, te kunnen geven. De dame die je hoorde was Frauke van es. Die uh, kennen we ook uh, van Hotel Wazinski. Uh, zal ik uh, straks in deze uitzending natuurlijk nog uh, wat aandacht aan besteden. En ik vond het dan uh, toch wel even een beetje lekker om met twee platen tegelijk uh, te beginnen. Want uh, de aftrap werd voor deze derde uur verricht door de heer Robert Palmer. Helaas niet meer onder ons, maar... Uh, Bad Case of Loving You, Dr. Doctor, doctor, dat uh, is uh, de eigenlijke titel. Daar begonnen we dus deze zomerse zondag op uh, 15 augustus derde uur mee. Straks gaan we even kijken hoe het uh, bijstaat op het uh, circuitpark Zandvoort. Dat doen we nu nog even niet. We hebben nog een vrolijk zomersliedje. want het zonnetje is aan het uh, schijnen inmiddels uh, bij uh, hier op het uh, Gasthuisplein. Weliswaar een beetje de water, sorry, maar goed, het komt er in ieder geval door. Emmering ging komen met een beetje een zomersklankje met wat ik al die tijd al wist.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 Wat de kwaliteit al wist, heb je wel geweten. Wat de kwaliteit al wist, heb je wel geweten. Wat de kwaliteit al wist, ik heb je gemist aan dat papa? Zo'n uh, zomers uh, vrolijk uh, plaatje hier bij ZFM op uh, de zondagmiddag, want uh, daar praten we over. En natuurlijk is er ook nog vrolijkheid en jolijt op het circuit. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Want daar zitten we te kijken naar de toerwagen Cup En of Jeroen Dik nou die goede start heeft weten om te zetten in een voorsprong, dat horen we nu van Willem van Denzen. Willem? Willem, oh shit. <laughs> Moet ik wel het knopje indrukken, natuurlijk, hè? Willem. Ja, je ja. hebt wel moeite met je <laughs> maken, ja. ja, met het opnemen gisteren van een interview met van verlager die ook mee rijdt in dit uh, veld, had ik ook al moeite. <laughs> dus laat maar zitten, maar uh, ik hoor het graag van je. Wat, uh, gaat, er, uh, wat gaat er gebeuren allemaal? Ja, Tourbag uh, Diesel Club uh, race over 50 minuten. Uh, inmiddels zijn we ongeveer halverwege de race. We zullen ze ook dadelijk. Uh, ja, rijderswissels uh, gaan zien tijdens uh, de pit uh, window, als de pit start open gaat uh, voor het uh, wisselen. En uh, 25 minuten te gaan nu nog, dus we zijn uh, inderdaad precies alles weg... Uh, ja, degene die al uh, in een heel vroeg stadium uh, de pissen op moest zoeken en het was al na twee ronden. Uh, dat was eigenlijk iets van uh, ja, jouw bekende Emons en uh, Renate Wildschut. Uh, problemen met die auto, uh, denk ik. Dus ja, die zijn niet in staat om datgene wat uh, vooral uh, Renate gisteren liet zien uh, te gaan herhalen. Dan kijken we even naar wat zich op de baan uh, verder afspeelt. Jeroen Dik die toch wel een, ja, een wat kleine voorsprong heeft en... Uh, ja, een gaatje van uh, twee seconden op uh, inmiddels uh, Sebastian Blekenmolen. Lange tijd was het uh, Marcel Noor uh, die uh, de tweede plaats uh, goed wist te verdedigen. Uh, uiteindelijk was het dan toch uh, Sebastian hier in de geel lag. Uh, uh, Marcel wist te verzorgen en plaats nummer twee uh, oppakte. Ja, daarachteraan was het... Uh, Ronald, Morin, Ja, ik moet even kijken wie in de auto zit, maar in dit geval is het Morin die samenrijdt met Dennis de Groot. Morin profiteerde daar ook van, ging ook bij inmiddels op de derde plaats. Dus de ekip van Marcel Noren. Ja, Marcel of de banden, of Marcel had zijn beste tijd gehad. Marcel is een van de eerste die zojuist de pit heeft opgezocht en het stuur gaat overgeven. Ja zijn uh, toch iets wat snellere teamgenoten, Ricardo van de Ende. En Ricardo zal zo de baan opgaan en die uh, zal proberen aan het eind van uh, al die pitstops uh, van de overige teams om zich weer te gaan mengen in de strijd om de kop. Uh, ja, wie zich niet in de strijd om de kop uh, meldt is uh, Ron Zwart, maar wel een hele mooie zesde plaats uh, ...heeft hij uh, weten te veroveren... Hij is uh, ja eigenlijk de hele tijd uh, 20, uh, 50 minuten lang al in uh, gevecht met de equipe... Van, uh, ...die ook in een BMW rijdt. Uh, dat is de equipe, uh, de kleine uh, Cornelissen. En ja, Ron gaat het stuur zo dadelijk overgeven aan uh, Marcel uh, van Leen... ...en hoe de stand van zaken zal zijn uh, nadat iedereen uh, zijn kits op heeft gemaakt... ...en rijderswissel, ja, dat gaan we straks in het... Uh, Volgende stukje in jouw uitzending melden. Dankjewel voor uh, zover uh, van uh, het uh, circuitpark Zandvoort uh, van de toerwagen Cup, die op dit moment aan de gang is. Was dat uh, Willem van Densen? We komen natuurlijk uiteraard uh, straks in de uitzending nog een keer terug. Terwijl ik op dit moment loop te harnessen met een telefoon die uh, op de horen wordt gelegd. Goed, uh, want uh, de uitzending gaat ook natuurlijk uh, over de singer-songwriters. Uh, deze zomer heb ik uh, wat aandacht besteed aan de kwartfinales van uh, de Grote Prijs van Nederland. En een van uh, die bands die ik tegenkwam, of in ieder geval, ja, het is een band, uh, was deze band van Ming's Pretty Heroes. En uh, dat is niet uh, deze, deze, die moet ik hebben. Ming's Pretty Heroes at Flam. First day in the country, right after you fled buy a car cause the ride right isn't right it's left oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. your thermos crashed in this crash but you still went to class put back way too many grades it didn't suit your brain Stick. Technicolor Part 2 van de Coldplay uit uh, vorig jaar, was dat? 2009. Uh, het is uh, bijna vijf minuten voor half drie inmiddels uh, bij ZFM Zandvoort... Uh, bij de Zomerse Zondag op ZFM. Um, we hadden dus net uh, Minks Pretty Heroes. Daarvoor, in het uh, vorige uur, hadden we ook al een Nederlandstalig uh, nummer van Piet... met gevreden en gegeten. Dat waren twee acts die ik uh, toen heb mogen waarnemen in Bitter op 17 juni afgelopen uh, zomer was dat... In Amsterdam is uh, heel erg uh, leuk toe van daar. Want het uh, is dicht bij het, uh, bij het centraal station van Amsterdam. Het ligt uh, bij het Spui daar in Amsterdam. En daar uh, was ook deze dame te zien. En die is inmiddels ook doorgedrongen tot de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Leonie Meijer en Dreamy. the other day, who said he searched in every way, just to find himself somehow. At every quest that he attempts, the road would take another bend, or just to leave him wandering on. And he spoke in shame by what he saw, he says life toil and rage breaks every law. So what's left to hold on to? Yeah, and I said, well, well, it ain't all that bad, you see. You just got to approach it differently. Behold what nature has in store. And open up, yeah, come on. Look at the sunshine, the birds in the sky lying. Let it fill you up with grace. Or am I just tripping? And look at the trees grow I'll reach out your window Cause there ain't no need to feel ashamed No, no, no oh. So we sat down there on the curb And for the next 40 minutes we didn't spoke a word, no Just silence around Well, till suddenly starts to cry Says all my life I'm living one big lie Now why was it so hard to see? Yeah, and I said well It's never too late to understand That every lesson learned is a moment well spent So dry your eyes And open up Yeah, come on Look at the sunshine The birds in the sky Lying oh, Let it fill you up with praise Oh, cause I no need to give it up, yes, oh, just take one last laugh at faith, yeah, and look at the sunshine, the birds in the sky lying, oh, let it fill you up with grace, oh, cause I ain't tripping, and look at the trees. fish from Drowning. Casper Adrian heeft het eroverheen uh, op zijn EP. Maar dit nummer dat uh, heet Sunshine. Daar heeft hij trouwens de hulp uh, gehad van Marianne Oldenburg. Beter bekend als Mary Had A Little Band. En die hebben we hier ook vaak genoeg gedraaid. Sterker nog, misschien ga ik straks nog weer uh, dat uh, mooie nummer uh, van haar draaien. Van haar EP, The Six Short Stories. Nu toegekomen, want het is inmiddels al één minuut over half drie geworden... bij Dance Classic nummer drie van vandaag... En dat is uit een band die ontstaan is uh, door uh, een aantal high school studenten. En uh, die is ontstaan in Vallejo, Californië. Daar waar ze nu ook wat uh, problemen hebben geloof ik. Uh, met onder andere drummer Louis McCall en de zinger en gitarist van de band Michael Cooper. De twee uh, zijn min of meer begonnen als een soortement van uh, ja, project, project Soul. En ze begonnen dat onder de naam The Soul Children. Ze hebben ook onder andere samengewerkt met Stax Record. Ook een heel bekend label met een staf van songwriters... En ze zijn zo'n beetje halverwege de jaren 70 begonnen. Daarna uh, kwam het echt uh, werken met een contract van Mercury Records uh, midden jaren 70. Vanaf uh, 76 begon het echt de, de weg omhoog te vinden. Uh, met onder andere albums als uh, Love Shine in 79, Candy in 80 en Spirit of Love... Uh, kwamen er ook nog een aantal top 10 hits, uh, de Billboard Black Single Charts binnen... De band bestond nog tot zeg maar halverwege de jaren 80. Want daarna was het toch een beetje de zwanenzang van de groep. Eén van de laatste wapenfeiten, want hij is toch heel verschrikkelijk mooi. En zeker omdat ik hem, in de tijd dat ik een piraatje was geweest, kwamen we dit tegen van de heren van Canfunction. Want daar hebben we het over. Canfunction met Burning Love. Ja, dat waren ze. Com function met de burning love. Nou, uh, uh, heb ik het weer uh, eens weer uh, niet goed voor dezelfde keer? De, de, ik heb wat met uh, machine en knopjes. Radio, Pit Report. report. Uh, okay. Weer schandalig slecht vandaag. Tien over half drie. We zijn geloof ik bijna bij de finish bij de Toelwagen Diesel Cup, uh, Willem. Ja, dat klopt helemaal. Ja, Toelwagen Diesel Cup. Een race over 50 minuten. 50 minuten inmiddels verstreken. Uh, dat houdt in dat auto's, uh, ja, die zijn op weg naar uh, start en finish om afgevlacht te worden. En ja, er is altijd één die als eerste afgevlacht gaat worden. En zoals het er nu uitziet, is dat uh, Jeroen Dik uh, met uh, Golf uh, Diesel. Gisteren die ook al winnen. Vandaag uh, veel meer strijd heeft hij daarvoor uh, moeten leveren. Het is Jaap van Lager, die uh, ja, al rond de land achter op zijn bumper zit. Uh, net met de laatste keer het ARM. Uh, Tarsam Bocht was het van Lager die nog alles of niet wilde proberen. Dreigde er bijna zijn BMW kwijt te raken. Maar we zijn toch in het goede spoor te kijken. En ja, nu achter op het circuit, ja, van vandaag nog steeds dicht achter op de golf van Jeroen Dik. Misschien dat hij zo nog een poging gaat ondernemen, Audi S, ja, verdere mogelijkheden, ja. Met een beetje mazzel bij het opkomen van het rechte end de snelheid wat meer meenemen. Maar zoals het nu naar uitziet, Jeroen Dik, wederom winnaar vandaag in deze toerwagen. Kijk dus we nog verder in het geld. Op de derde plaats in terug nu achtersturen Ricardo van de Ende. Van de Ende die samenrijdt met Marcel Nore van de Ende en Nore, ja. Ook geen uh, onbekend in deze uh, dieselcup uh, uiteraard. Uh, ook menig succes al behaald. Uh, ja. En een uh, podium vaak nu. Is zeker ook een mooi uh, resultaat voor uh, deze equipe. We kijken nog even de leiders in de wedstrijd. Die al inmiddels alweer, uh, ja, ik blijf het voor uh, uitnoemen. Maar die kant op gaan. En uh, daar zullen ze zo dadelijk hier de uh, zin komen. En dat uh, gebeurt ook. En het is uh, Jeroen Dikke. Uh, die wederom onze uh, winnaar moet afwachten. Met op de tweede plaats uh, de equipe van uh, Sebastian uh, Bleekemol en Jaap van Lagen. Twee teamgenoten ook in de Porsche Supercup. Uh, die in het voorprogramma van de Formule 1 verreden wordt. Over twee weken zijn ze daarin weer actief op uh, Spa-Francorchamps. En terwijl ik dat zeg, wordt uh, nummer drie in deze wedstrijd. Uh, Ricardo van Ende samen met uh, Marcel Noor uh, afgewacht. Met op vierde plaats uh, Ronald Morin Die samenrijdt uh, met Dennis de Groot. En dan is het nog even wachten op uh, nummer vijf. Als dat uh, degene is die uh, als vijfde de laatste ronde ingaat, uh, dan kan het niet missen dan dat dat uh, Jeroen Blekemole is die als vijfde wordt afgelast En dat is inderdaad de uh, zes, zeven en acht uh, zullen dan uh, volgen. Ja, uh, dan zien we dat uh, nummer zes is dan voor uh, de e van uh, de Kleine en de uh, Kleine. Kijken wij naar het zandvoortsresultaat, uh, resultaat, altijd belangrijk voor ons natuurlijk wat doen. Onze plaats vanuit, uh, Ja, is het uh, de equipe van uh, Ron Zwart en Marcel van Leen, die uh, wederom uh, een keurige plaats achter leven. Oké okay, Willem, dankjewel. Uh, we gaan straks uh, volgens mij nog een wedstrijd van de Renault Clio Cup beleven. Ja, dat is later uh, vanmiddag. Uh, we hebben tussendoor ook nog wel iets anders. <laughs> we hebben ook nog uh, Marta MX5 uh, ja. Die uh, zo dadelijk uh, volgens mij als eerste het gaan uh, betreden. En uh, ja, daarin hebben we als uh, deelnemer uh, alle talen. Uh, eerder vandaag is er ook al een uh, race in in die Mazda MX5 Cup. Alles uh, reed toen niet. Uh, ja, het is een. Uh... Sommige auto's die worden verdeeld door twee rijders per en Allard die mag zo dadelijk meedoen en ja, hij mag wel als laatste vertrekken. Dus ja, voor hem alles te laten om in het veld van dag-twintig auto's te proberen zoveel mogelijk auto's in te halen. Oké, okay, dankjewel! This house was built on the quickest sand The rugs we bought never really blended in Now interior's not my main concern It's just that Leaving you seems the only right road to turn to I'll take Inola Gay, bezongen door Orchestral Maneuvers in the Dark. En waarom draai ik hem? Natuurlijk heeft dat te maken met de dag van vandaag. Want de capitulatie van Japan werd vandaag herdacht van de Tweede Wereldoorlog. En dat werd in gang gezet door een vliegtuig die de Amerikanen inzetten... om de atoombom te droppen op Nagasaki. En dat heette de Inola Gay. En dat was de reden waarom. Tien minuten voor drie inmiddels geworden bij CFM Zandvoort... Uh, als we het hebben over uh, de Grote Prijs van Nederland, uh, gaan we het ook uh, hebben over Nicole Bus. Die viel mij eigenlijk op met, uh, met een uh, nummer Jerusalem. In uh, Exit Rotterdam gebeurde dat uh, eerder dit jaar. Maar ze heeft een andere uh, die we gaan draaien. En dat is I Wanna Sing. I wanna sing. I wanna sing about your grace for the rest of my days. I wanna sing, I wanna praise you for the rest of my days. I wanna sing about your grace for the rest of my days. I wanna sing, I wanna praise you for the. Rest Sunday morning Or oh, with a smile Ook haar zien we terug in de halve finale van de grote prijs van Nederland die doorgaat in september. En zij stond eerder in de kwartfinales van deze prestigieuze prijs die zijn beslag gaat krijgen in Paradiso in december. En dat zal dan erop uitdraaien dat zij misschien, misschien tot een van die laatste zes die mag meedoen bij dit verhaal. Het is uh, inmiddels uh, zes minuten voor drie. Zoals uh, gezegd, uh, zodra uh, gaan wij uh, toch kijken naar de uh, Renault Clio race. Tenminste, we gaan horen hoe dat uh, verder uh, verloopt. Uh, daarvoor gaat uh, Sebastian Bleekemolen, heb ik me net even laten vertellen... een aanval doen met een, uh, met een ronde record met een Mazda. Nou, uh, of dat uh, gaat lukken, dat weten we niet. Maar uh, er is uh, ongetwijfeld wel iemand die in een Mazda daar al een ronde record heeft uh, neergezet. Maar hij wil dat nu gaan verbeteren. Deze Sebastian Blekenmolen die eerder op de dag al een beetje in negatief uh, opzicht al opviel. Door een uh, ja, min of meer aan het eind van de pitstraat te staan wachten. En daar uh, ja, zijn minuut die hij moest wachten in, uh, tijdens de pitstop. Uh, ...om even zijn tegenstanders op te vangen. en hem af mocht plokken. Nou, dat trapte de wedstrijdleiding toch echt niet in. Ze gaven hem een drive through penalty... ...en die haalde hij op in de aller, allerlaatste ronde... ...van die drie kwart uh, minuten wedstrijd. Dus dat uh, deed Blekenmolen. Die werd uh, toch een beetje met een uh, vingertje bestraft. En nu mag hij aanvallen in een Japans wagentje... ...of hij daarmee, ja, min of meer een uh, rondrecord kan aanvallen. Ik weet het niet. Je zal, zal het zo wel horen. Uh, tot aardig van drie uur. The Night You Murdered Love van ABC. To respect that a broken heart, girl, ain't a thing you collect. Close your eyes and say, Nothing lasts a day. You're wasting my time, yet yeah, I love to love you. Close your eyes and say, I oh, don't no love a You're wasting my time, yet yeah, I love to love you. to love.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 Met de overgave van Japan kwam 65 jaar geleden een eind aan de oorlog in Nederlands-Indië. Zo'n 100.000 Nederlanders waren in die tijd door de Japanners gevangen gezet in kampen... of werden als dwangarbeider gebruikt. Naar schatting 13.000 mensen overleefde dat niet. Een 15-jarige jongen uit Geleen is gisteravond laat mishandeld bij een discotheek in Heerlen. Hij stond met een vriend te wachten op zijn vader toen een 13-jarige jongen... en een 14-jarig meisje ruzie met hem begonnen te zoeken. De jongen liep weg, maar kreeg vervolgens klappen van het tweetal... De jongen viel en kreeg nog meer klappen en schoppen, ook werd hij beroofd. Uiteindelijk stopte de mishandeling door tussenkomst van een voorbijganger. De vader van het slachtoffer hoorde het verhaal en deed aangifte. Daarop kon de politie de twee daders aanhouden. De mishandelde jongen heeft onder meer een hersenschudding opgelopen. In het Franse bedevaartsoord Lourdes zijn 30.000 gelovigen geëvacueerd na een bommelding. Een onbekende heeft tegen de politie gezegd dat er om drie uur vier bommen zullen ontploffen in Lourdes. De evacuatie verloopt rustig, zeggen de lokale autoriteiten. Er zou geen sprake zijn van paniek. Veel mensen waren aan het lunchen op het moment van de ontruiming. De politie is nu op zoek naar bommen. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Feyenoord... door een doelpunt in de laatste seconde van de blessuretijd. Op Woudenstein kwam Feyenoord een kwartier voor tijd op 2-1... maar door treffers van Bovenberg en Fernandez... ging de winst toch naar het gepromoveerde Excelsior. Vanmiddag worden nog drie wedstrijden gespeeld. Utrecht-NAC, Willem II-NEC en ADO-RODA. Het weer zwaar bewolkt vanuit het zuidoosten regen. Vooral vanavond en vannacht kan er lokaal veel regen vallen. Het wordt 21 graden, morgen bewolkt en buien. Dit was het. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben? Kom dan naar Radio Stiphout.